Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Goedemorgen, gij klein kuddeke, dierbare gemeente van de remnant inderdaad, we zijn het overblijfsel. De gemeente, het ongezuurde brodenfeest. Het ligt weer achter ons. En ik moet u zeggen dat ik dat niet heel erg vind hoor. Ik vind het mooi, altijd. En de crackers vind ik ook heerlijk, en de matses. Maar uh, ik zie toch wel uit aan een lekkere boterham. Maar... Als het achter ons ligt, dan zien we ook weer uit naar de volgende periode van Gods feesten. Want vandaag over een week of zes vieren we het feest der weken. Ook wel het, bekend als het feest der eerstelingen. ofwel pinksteren. Vijftig betekent dit. Vijftig dagen moet u tellen, dat weet u, vanaf de sabbat binnen de dagen van de ongezuurde broden. En dan komen we op deze pinksterdag terecht. En in aanloop naar dit wekenfeest... ...gaan we vandaag een aantal significante zaken en of parallellen bezien... ...betrekkend hebbend op dit feest. Parallellen van het Oude naar het Nieuwe Testament of andersom. Vijftig is het getal dat verbonden is met de geest. Maar vijftig is ook verbonden met een jubileum. Dat gaan we zo dadelijk bezien. U weet wat er gebeurde op dit Pinksterfeest in 30 na Christus, denk ik dat het was. De heilige geest werd uitgestort op dit feest der eerstelingen na de dood, de opstanding en de hemelvaart van de Messias. En als u een Bijbel bij u heeft, als u dan op wilt slaan, Leviticus 23, dan gaan we daar een paar versen uit lezen... Fidicus 23, vers 9. En de Heere sprak, ja, wij sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eersteling van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt, daags na de Sabbat, hè, zoals we net al zeiden. Zal de priester die bewegen. Vers 15. Skippen we. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat. Van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Vers 16. Tot de dag na de zevende Sabbat zult gij tellen. Vijftig dagen. En dan zult gij een nieuw spijsoffer aan jou brengen. Vers 17. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen. Uit twee tienden, eva fijnmeel, zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor Yahweh. Deze broden waren dus met gist gerezen. En waarom twee, hè, zou je jezelf kunnen afvragen... Ik heb er misschien een meninkje over, misschien is dat interessant om te vertellen. Zouden dit de eerstelingen kunnen zijn om één brood representerend de heiligen geleefd hebben tot Christus hemelvaart? En de andere brood, zouden dat de geroepenen kunnen zijn die daarna gehoor aan hun roeping hebben gegeven? Het is een gedachte, misschien interessant, misschien ook niet. Vers 21... Op dezezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan. Gij zult een heilige samenkomst hebben. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Het is een altoosdurende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Nou, dat is geloof ik een van de een weinige zondagen dat wij bijeenkomen. Op Pinksterdag. In vers 16 lezen we over 50 dagen en er moeten naar twee beweegbroden gebracht worden. In tegenstelling met vers 11 gaat het hier niet over gerst, hè, in de dagen ongezuurde broden, maar over tarwe. Maar nu laten we even wat dieper ingaan op het getal 50. Even terug naar vers 11. De garven van de eerstelingen op de morgen na de sabbat van de eerste dag der week... Zoals dat in vers 10 en 11 staat, wij weten, dat vertegenwoordigt de Messias. Kunt u lezen bijvoorbeeld in, in 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Maar het nieuwe graanoffer dat vijftig dagen na het bewegen van de eerstelingsscharven binnen de dagen daar ongezuurde broden plaatsvond... Dus op het Pinksterfeest, dat nieuwe graanoffer, dat representeert het uitstorten van de heilige geest. De eerstelingsgarver werd bewogen voor de Almachtige op de eerste dag van de week. Ofwel de morgen na de Sabbat binnen het ongezuurde broden. Maar dit was een offer van gerst. Want het is heel belangrijk, dit offer. Omdat het representeert de verrezen Messias door de kracht... Van de geest. En de geest van wie? De geest van Yahweh. De geest van de Almachtige. Die zorgde ervoor dat de eerstgeboren zoon van God vanuit het graf kon opstaan. Om verheerlijkt eeuwig leven te ontvangen. Alleen die geest van Yahweh. Hij is niet zelf opgestaan. Yeshua. Hij was de eerste van de eerstelingen. De oogst van het nieuwe graan. De gerst kon nu gaan beginnen en ging ook beginnen in het land van Israël toen deze eersteling schoof of garve voor de Almachtige bewogen was. Het is het werk of de kracht van de Allerhoogste die al de zonen van God in de eerste oogst zal verzamelen bij de opstanding als Messias naar deze aarde zal terugkeren. Maar laten we nu in het licht van het getal 50 ook eens het jubeljaar beschouwen. En eigenlijk geldt voor de berekening van het jubeljaar dezelfde methode als om tot de Pinksterdag te geraken. Het volk Israël had wat men noemt iedere 50 jaar een jubeljaar. Of zou het gehad moeten hebben, of ze het ook echt gedaan hebben, dat weet ik niet zozeer. Ik denk het niet. Goed, lezen we hier toe Leviticus 25 en dat gaat over dit jubeljaar. Leviticus 25, begin ik in vers 1 te lezen. En ja, sprak tot Mozes op de berg Sinai, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij in het land komt dat ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de Heeren. Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijn gaat snoeien en de opbrengst daarvan inzamelen. Maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Heer, voor Yahweh. Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijn gaat niet snoeien. Wat vanzelf opkomt van uw oogst zult gij niet inoogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen. Het zal een jaar van rust zijn voor het land... De Sabbatopbrengst van het land zal u tot voedsel zijn. En uw slaaf, u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner die bij u vertoeven. Voor hun is dat voedsel. Ook voor uw vee en voor het gedier dat in uw land is, zal de gehele opbrengst daarvan tot voedsel zijn. Vers 8 gaat het eigenlijk over. Voorts zult gij u zeven jaar Sabbatten tellen, zeven maal zeven jaren zodat de dagen van de zevenjaarsabatten 49 jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand, op de tiende van de maand. Weet wel welke dag dat is? Op de verzoendag zult gij de bezuin doen rondgaan door uw ganse land. Vers 10. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn dan zal ieder van u tot zijn bezittingen en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dat vijftigste jaar voor u zijn. Dan zult gij niet zaaien en wat vanzelf opkomt zult gij niet oogsten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen, want het zal u een jubeljaar zijn. Heilig zal het u zijn. Van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. In het jubeljaar zal ieder van u zijn bezittingen terugkrijgen. Dit jubeljaar, gemeente, waarin ieder tot zijn bezitting en tot zijn geslacht zal terugkeren, is een beeld van de regering van Yeshua en zijn heiligen. Dat ziet uit naar de tijd dat geheel Israël naar zijn eigen bezit zal terugkeren. En de vrijgekochten des Heeren zullen terugkeren naar Sion, zoals er staat. En dat gemeente gaat gepaard met het zingen van liederen van vreugde. We hebben vandaag ook hele vreugdevolle liederen gezongen. Soms zijn ze wel eens een beetje, vind ik ze een beetje tragisch. Maar vandaag waren het hele opgewekte liederen. Heel fijn. Dus ze zullen liederen van vreugde zingen. Eigenlijk zal het de tijd zijn van Openbaring 7. Als alle twaalf stammen naar Israël zullen terugkeren. 144.000... Fysieke Israëlieten. Maar gemeente, vergis u niet, die tijd is nog niet aangebroken. Dat iedere dat 12.000 van iedere stam van Israël naar Israël zullen terugkeren om het duizendjarige rijk op te starten en te organiseren. Die tijd is er nog niet. En dat gaat gepaard onder leiding van een andere groep van 144.000. Dat zijn de heiligen uit Openbaring 14. Dat is een andere groep even een kort intermetsootje, misschien weet u het. We gaan even naar Jezaja 35, vers 10. Kijken hè? hoe dat zal gaan wanneer Israël zal terugkeren. Twaalf stammen. Jezaja 35, vers 10. De vrijgekochten des heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen... Maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. En dat gaat over deze 144.000. Hier zien we het woord vrijgekochten, de verlosten. En dat is verbonden met Israëls terugkeer, met Israëls jubeljaar. Als u teruggaat, een paar bladzijden, als u de Bijbel voor u heeft, Jezaja 27, vers 12, dan begint het. En gij zult ingezameld worden, één voor één, kinderen Israëls. En het zal te diendagen dagen geschieden, vers 13, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, symbolisch voor de hele wereld, zullen komen en zich nederbuigen voor Yahweh op de heilige berg van Jeruzalem. Zo ziet u, het blazen van de bazuin was verbonden met het jubeljaar en de terugkeer van het volk naar zijn bezit. En gemeente, er zal ook een uitstorting van de Heilige Geest plaatsvinden en wel op het volk Israël. En dat zal hele grote vreugde te, teweeg brengen. Hiervoor kunnen we even gaan naar Ezekiel 39. Ezekiel 39 vers 28. Ja, u wordt natuurlijk zo wel een Bijbeltoerist. Van hot naar her gaan we door de bijbel heen. Maar zijn, ik haal de mooiste teksten er vandaag uit, volgens mij. Want er zijn er nog duizend mooie anderen over. Dat is een understatement. Er zijn er nog veel meer mooie anderen. Ezekiel 39, vers 28. En zij zullen weten dat ik, Yahweh, hun God ben. Zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, wat gebeurd is. Als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel, dat is toch niet gebeurd, zonder dat ik iemand van hen daar achterlaat. Vers 29, en ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van Yahweh. En als we al deze teksten die we net gelezen hebben zien, gemeente, dan begrijpen we waarom het getal 50 zowel met de Heilige Geest verbonden is... ...als ook met het vreugdevolle jubeljaar. In het jubeljaar werd vrijheid voor het hele land afgekondigd. Er staat bijvoorbeeld in 2 Korinthe hoeft u nu toe te gaan... ...2 Korinthe die staat... ...waar de geest, die is er dan... ...waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Het woord van God zegt ons dat de schepping bevrijd zal worden... ...van de slavernij van Satan. In het glorieuze jubeljaar. Ofwel... Het duizendjarig rijk. U bent nog steeds misschien in Isaiah, nee u was in, in Ezekiel. Maar in Isaiah 14, wil ik u even wat voorlezen. Isaiah 14, vers 1. Hierop betrekking hebbend. Want de Heere, Yahweh zal zich over Jacob ontfermen. En nog zal hij Israël verkiezen. En ze op hun eigen bodem doen wonen. Daar hebben we het al over gehad. Dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. Skippen we naar vers 5. Ja, wij heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, die in verbolgenheid zonder ophouden natieën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging. We weten wel wie daar de oorzaak van is. Vers 7. De gehele aarde heeft rust. ...is stil, men breekt uit in gejubel. Gemeente, deze wonderbaarlijke typologie en symbolisme van het garfoffer... ...die de verezen Messias, Yeshua, vertegenwoordigt... ...de eerste van de eerstelingen, gemeente, de eerste oogst van het Nieuwe Graan... ...die begint op de dag na de Sabbat in de dagen der ongezuurde broden... ...en dat duurt vijftig dagen... Tot Pinksteren. Deze eerste oogstgemeente representeren de Eerstelingen, de Heiligen, de groep van Openbaringen 14, geestelijk Israël. 50 dagen duurt deze oogst van ongezuurde broden tot Pinksteren. En in het 50ste jaar is het jubeljaar. Dat is dezelfde berekening. Zeven maal, zeven dagen van beweegoffer tot Pinksteren. Het feest der weken. Maar ook zeven maal zeven sabbatsjaren, van jubeljaar tot jubeljaar. Zeven complete zevens, wanneer vrijheid en verlossing en lossing, verlossing, door het gehele land werd afgekondigd. En dit gemeente alles door de kracht en de macht van de eeuwige God. Yeshua werd opgewekt uit de doden. Hij was echt dood door de kracht van de geest van God de Vader. En ook de eerste oogst Die staan op door de kracht van de heilige geest. De eerste oogst van heiligen bij de wederkomst van Christus. De eerstelingen. Maar ook het bijeenverzamelen van Israël en Juda uit de landen van hun vijanden hebben we gezien. Die zullen terugkeren naar Sion met vreugdezang bij het geluid van de bazuin, als de Messias terugkomt... ook dat gemeente gebeurt allemaal door de kracht van de geest. En dat is ook het woord van God. Dit zijn nog toekomstmuziek, spoedig denk ik. Maar. De bevrijding van alle volken op aarde door de slavernij van zonde en Satan... ook dat, hebben we gelezen, gebeurt door de kracht van de geest... En al deze symboliek vinden we terug, worden gevormd rondom dit getal 50. Zeven maal zeven weken of zeven jaren. En dit alles afgesloten door een vijftigste dag, Pinksteren. Of door een vijftigste jaar, jubeljaar. Maar er is meer. En daarvoor gaan we weer even terug naar Leviticus 23, vers 22. Leviticus 23, vers 22. Ook even een, iets aanhalen wat betrekking heeft op Pinksteren. Vers 22. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en vreemdeling laten liggen. Ik ben Jawel, uw God. En dit klinkt ons natuurlijk bekend in de oren, want hierbij denken we direct aan het Bijbelboek. Rut. En het gehele verhaal van, van Rut de Moabitische speelt zich af, althans daar kwam ze vandaan, speelt zich af tijdens het feest der weken. Boas symboliseert Yeshua die zich over zijn bruid, Rut, de gemeente ontfermt en haar losser is, verder losser, losser is. Het was natuurlijk ook al een beeld van Jahweh die zich over Israël ontfermde en ontfermt en gaat ontfermen. En u weet natuurlijk vast wel, of misschien niet, maar dat het Bijbelboek Rut behoort tot de feestrol die in het Jodendom terecht op het Wekenfeest gelezen wordt. Wat is er nog meer over deze dag te melden? Gebeurde er iets groots op de dag van de vijftigste, de pinksterdag in het Oude Testament? Gebeurde daar iets groots? De traditie zegt dat God jawel, de wet aan Mozes gaf aan Israël op deze dag. En dat het op het pinksterfeest gebeurde. Nou, dat is ook een soort parallel. Dan gaan we voor even naar Exodus 19, vers 1. Kijken wat daar staat daar hierover. Over het geven van de wet. Exodus 19, vers 1 staat in de derde maand, na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Nadat zij van Revidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legenden zich in de woestijn. En Israël legde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op. Tot God en ja, wij riep tot hem van de bergenzijde. Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en mededelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik u op arensvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de hele aarde behoort mij toe. Vers 6. En gij zult mij in Koninkrijk van priesters zijn en, en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die Jaw hem geboden had voor, en het gehele volk antwoordde eenparig: alles wat de Heer wat Jawe gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan Jawe over. Vers 9 daarna zei de Yahweh tot Mozes, zie, ik kom tot u in een donkere wolk, omdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek. En zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan Yahweh mee. En Yahweh zei tot Mozes, ga tot het volk heiligen, heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. Vers 11, en tegen de derde dag zullen zij gereed zijn... Want op de derde dag, de derde dag, want op de derde dag zal de Here zal Yahweh nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Nu skippen we even door naar vers 16. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren, en zeer sterk bazuin geschal, Zodat al het volk dat in de legerplaats was beefde, een indrukwekkend gebeuren. Vers 17, toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en ze stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat Yahweh daarop nederdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven en de gehele berg beefde zeer. Vers 19, het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en Yahweh, God, antwoordde hem in de donder. Vers 20, toen daalde Yahweh neder op de berg Sinaï op de bergtop en Yahweh riep Mozes naar de bergtop en Mozes klopt naar boven. Exodus 20, vers 1, toen sprak God al deze woorden. En God gaf daarna de tien geboden. Hij donderde ze en bliksemde ze als het ware over Israël heen. Hoofdstuk 20, vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef het van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen, maar God spreekt niet met ons, opdat wij niet sterven. Vers 20, maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Vers 21. Het volk nu bleef van verre staan. Maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Een dag van drama en vertoon van kracht. En ook daarom wordt het Pinksterfeest gezien als de dag waarop de wet aan Israël gegeven zou kunnen zijn. Ook een interessante parallel. Natuurlijk weten we dat de Nieuw-Testamentische Pinkster gebeurtenissen uit Handelingen 2. Nog specialer voor ons nieuwe verbondsgelovigen, noemen ze dat wel, worden. Want toen werd Gods geest werkzaam en beschikbaar voor de geroepenen. Toen gaf God zijn heilige geest. En, maar houd het geven van de wet door God aan Mozes, even in uw achterhoofd, als we handelingen 2 gaan lezen. Handelingen 2, als u daar naartoe wilt gaan. Want deze dag... Was het hele volk Israël diep onder de indruk? Handelingen 2. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en vulde het gehele huis waarin zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En die had. Het is een parallel ook weer uit vers 18 van Exodus 19. Dat hebben we net gelezen. Vuur. Vers 4. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest... en begonnen met andere tongen te spreken... zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En zo gaat dit verder, vers 11. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. Vers 12. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. Ze zeiden de een tot de ander, wat wil dat toch zeggen... Maar andere zeiden spotten, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Dacht het niet, zelfs morgens vroeg, dan heb je daar nog niet zoveel trek in, lijkt mij. Vers 14: Maar Petrus stond op met de elven en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend, en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. 16, Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En daarna gaat Petrus verder met een krachtige boodschap waarin hij uitlegt dat Yeshua inderdaad de Messias was. En dat een ieder zich moest bekeren en gedoopt worden voor vergeving van zonden. En Gods geest daartoe te ontvangen. Gemeente, de geest van God is een onderpand van het eeuwig leven wat we gaan ontvangen. Je zou het zien, kunnen zien als een aanbetaling alvast door God aan ons gedaan. Een aanbetaling op de erfenis die we nog zullen krijgen. En dat is ook de kracht die we natuurlijk nodig hebben om vol te kunnen blijven houden, om te blijven staan in het geloof. Maar dat krijgen we, dat is aanbetaling, onderpand. Trouwens, we zien hier ook uh, het wonder van in tongen spreken, wat erop lijkt dat dit wonder zowel het spreken... Als het horen betreft. Dus ook de toehoorders ervoeren dit als een wonder. We hebben een aantal parallellen alweer gezien. Interessante parallel tussen het geven van de wet op de Sinaï, zoals dat in Exodus 19 en 20 beschreven staat, en het geven van de geest in Jeruzalem, zoals het in Handelingen 2 te lezen staat. Want God daalde neder in het vuur, in het Oude Testament, dus 19. En de berg Sina stond geheel in rook, omdat de heren daarop neder dalen in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de hele berg beefde zeer. Parallel met handelingen 2 vers 3. De heilige geest kwam op de kerk in de vorm van tongen van vuur. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. En die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En nog een parallel... De geboden werden door de vinger Gods geschreven in Exodus 31, vers 18. En hij gaf aan Mozes, toen hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis. Tafelen van steen beschreven door de vinger Gods. Maar in het nieuwe verbond worden ze door de geest van God geschreven. In Hebreeën 8 kunnen we dat onder andere lezen. Aanhaling waarschijnlijk uit het Oude Testament. Zeer zeker. Hebreeën 8 staat daar. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd. Spreekt Jaweh Vers 10. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen. Spreekt Jaweh Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. En ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Een andere parallel. In het Oude Testament werd de wet gegeven op de berg Sinaï. Ik zou dus 19. In het Nieuwe Testament begint God de Ecclesia met de berg Sion. Hebreeën 12 vers 18. Want gij zijt het niet genade tot een tastbaar en brandend vuur. Oude Testament. Tot donkerheid, duisternis en stormwind. Refererend daarna. 19. Tot het geklank van een bezuin en tot het geluid van een stem... bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd... Israël, want zij konden dit bevel niet dragen, zelfs als een dier de berg aanraakt zal het worden gestenigd, vers 21, en zo ontzagwekkend was het verschijnsel, ontzaggelijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Maar, vers 22, maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot tienduizend tallen van engelen. Vers 23, en tot de feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. Dan zijn we zijn al ingeschreven in de hemelen. En tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En tot Jezus, de middelaar, Yeshua, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt. Dan Abel. Wat we vanmorgen hebben mogen horen en gezien. Weer een parallel. In het Oude Testament was de wet op stenen tafelen geschreven. In Exodus 24. Weet u wel? De Heerden zeiden tot Mozes: klim op tot mij. De berg op. En blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafel geven. De wet en het gebod. dat ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Maar in het Nieuwe Testament. Ezekiel 11. In het Nieuwe Testament is de wet in onze harten geschreven. Ezekiel 11, vers 17. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, jawe. Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. In het Oude Testament wordt dit gezegd over de gebeurtenissen die gaan gebeuren. En ik zal u het land Israël geven. Vers 18. Zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen. Vers 19. En ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun hart van vlees geven. Opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. En dat kan alleen maar als je... Dat hart van steen, als we dat niet meer hebben, maar het hart van vlees, wat God ons geeft. Kunnen we ook vinden in Ezekiel 36, staat precies hetzelfde, daar gaan we niet naartoe trouwens, staat eigenlijk precies dezelfde zinnen als die hier in Ezekiel 11 staan. Maar we gaan wel even naar Hebreeën 8, vers 8. Want hij berist hen als hij zegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, spreekt Yahweh, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt Yahweh. Vers 10, want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt Yahweh. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal die in hun harten schrijven, en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren zeggen, ken Yahweh. Want alles zullen ze me kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal hen genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Dat kan God. Vers 13, en als hij spreekt van een nieuw verbond, dan heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Nou, dit is een aanhaling wat we even gelezen hebben uit Jeremia 31. Het is duidelijk, duidelijke profetieën die verwijzen naar het feest der eerstelingen, naar het nieuwe verbond wat op deze speciale, Pinksterdag een aanvang nam, in 30 meen ik naar Christus. Andere parallel, in Exodus werden 3000 Israëlieten gedood vanwege hun zonde. Zullen we even lezen, Exodus 32, vers 1. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron, zei het tot hem, wel aan. Maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd... We weten niet wat er van hem terechtgekomen is. En zo gaat het verder. U kent het verhaal. Gaan we naar vers 18. En dan kwam Mozes naar beneden en zegt... Een geluid van beurszang is het, wat ik hoor, zei Mozes. En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de rijdansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Ja, zo zie je eigenlijk, als een tussendoortje... dat er één mens in de geschiedenis van de mensen is geweest... die alle geboden van God in één keer kan breken... maar toch een Gods Koninkrijk zal zijn. Vers 20, want we zijn nog niet klaar. Daarom nam hij het kalf dat zij gemaakt hadden... verbrandde het met vuur en vermaalde het... Totdat het fijn gestoten was. En vervolgens strooide hij op het water en gaf dit aan de Israëlieten te drinken. Ze dronken hun eigen goden op. Gaan we even door naar vers 26. Ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: wie is voor Yahweh die komen tot mij. En tot hem verzamelden zich al de levieten. En die zeide tot hen zo zegt Yahweh de God van Israël ieder gorde zijn zwaard aan zijn heup. En ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en doodde ieder die zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste. De levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. In tegenstelling hiermee werden in het Nieuwe Testament 3000 mensen gered en ontvingen de gift van eeuwig leven. Handelingen 2, 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen en op die dag werden er ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Maar een opmerkelijk verhaal, 3000 op één dag gedoopt en waarom 3000? Ja, het zal een betekenisvol getal zijn. 3000 zondige Israëlieten vervangen door 3000 gelovigen die Gods geest hadden ontvangen en voor de oude mens gestorven waren. In het Oude Testament werden 3000 mensen gedood aan de voet van de berg Sinaï. Eigenlijk wel logisch, want ze bogen zich neer voor hun beeld aan an en andere goden. Terwijl ze nog maar kort voor Gods kracht, enorme kracht ervaren hadden. Het is ongelooflijk. Op deze dag, op Pinksterdag, werden 3000 toegevoegd. Nou, ja, dat is toch wel een mooie parallel. Ik begrijp niet precies de betekenis daarvan hoor. Maar voor hen en voor die 3000 in Jeruzalem was het natuurlijk een uh, goede zaak. De geest kwam op die dag met het geluid van wind en de visuele manifestatie van vuur. Even een kleine herinnering van Gods aanwezigheid op de berg Sinaï, waarschijnlijk ook op een Pinksterdag, toen de wet aan Israël op de stenen tafelen gegeven werd. Net al gelezen. Goed, gemeente, we hebben vandaag wat parallellen. Oude en Nieuwe Testament met betrekking tot het Pinksterfeest de revue laten passeren om... Om ons geloof te versterken en om ons de volheid van Gods plan te laten zien. Ja, we hebben het jubeljaar gezien, we hebben Rut even kort aangehaald. De wet die gegeven, hoogstwaarschijnlijk is op de Pinksterfeest, de wees de weken, stenen tafelen versus in het hart geschreven, inderdaad. Vuur op Sinei, en de tongen van vuur, in het Nieuwe Testament, de vinger Gods, Gods geest. Refereerend naar Jeremia 31. Tot besluit, gemeente. Trouwens, ben ik nog niet helemaal. Het laatste stukje uit de preek van Petrus. Want we hebben het over Pinksteren. Daar gaan we naartoe leven, over nadenken. Mannen van Israël, vers 22. Hoor deze woorden: Jezus de Nazarene, man u van Gods wegen aangewezen. door krachten, wonderen en tekenen. Die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebt. Gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Ja, de mensen hebben dat wel gedaan. God, evenwel, heeft hem opgewekt. Want hij verbrak de ween van de dood. God de Vader kon dat alleen. Nadien het niet mogelijk was, dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, vers 24... Ik zag de Heer te alle tijden voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijdt. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten. Nog uw heilige ontbinding doen zien. Maar dit gaat over de Zoon van God, de Messias. Vers 28, gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen en broeders, men mag vrijheid tot u zeggen dat van de aardsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. En de joden wisten ook zijn graf te vinden, en aan te duiden zelfs. Daarin nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, een ...uit de vrucht zijn lenden op zijn troon te doen zitten... ...dus uit het zaad van David... ...daar zou hij van afstammen... ...vers 31... ...heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de, van de Messias. Dat hij niet aan het dodenrijk over is gelaten... ...nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. En waarom heeft zijn vlees geen ontbinding gezien? Omdat zijn bloed voor ons vergoten werd. Waarom denkt u... Dat er in Gods wet staat dat wij geen bloed mogen eten. Het is heel simpel. Het staat er ook zelf Het antwoord leven is in het bloed. In bloed is het leven en dat heeft natuurlijk een dubbele betekenis. Maar fysiek gezien, bloed zorgt ervoor dat vlees zeer snel bederft. Daarom eten wij ook geen bloed natuurlijk, want wij eten ook geen varkensvlees, slechte dingen, moeten we niet eten, maar ook daarom. En is het slachten, zoals de joden dat doen, een veel betere manier dan zoals het door niet-joden gedaan wordt, door een nekschot bijvoorbeeld. Het bloed moet uit het vlees stromen. Als dat het geval is, kan het vlees veel langer goed blijven. Met name in landen waar hoge temperaturen heersen. Zoals in het Midden-Oosten. Maar daarom heeft ook zijn vlees, Christusvlees, ook geen ontbinding gezien. Hij was doodgebloed. We gaan verder met de tekst, 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heilige geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, helemaal niet, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn heer zet u aan mijn rechterhand, totdat ik u vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Vers 26, dus moet ook het ganse huis Israël weten dat God hem en tot Heer, curios. En tot Christus Messias gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Al de woorden van Petrus. En toen ze dit hoorden werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij dan doen, mannen en broeders? Petrus antwoordde hun, bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Yeshua tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave de Heilige Geest ontvangen. Vers 39, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Zoals zo, zoveel als de Heer, als ja wij onze God, ertoe roepen zal. En dat is mooi wat Petrus hier zegt. Allen die verre zijn. Dat beperkt zich dus niet alleen tot ons kleine groepje, hier. Maar het is een aanhaling uit Jezaja 57. Volgens mij, ik zou het een pinksterpsalm noemen, bij wijze van spreken. Is het niet, maar... Jezaja 57. Troost voor verbreizelden staat daarboven in mijn Bijbel. En dan denk ik aan de trooster zoals Jezus dat noemt. Want gemeente, er moeten nog wat mensen getroost worden in de huidige en de toekomstige tijd ook. Jezaja 57.14. Hij zegt verhoogd, verhoogd, bereid de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Vers 15 uit Jezaja 57. Want zo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In den hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige van geest om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Zijn wij nederig van geest, gemeente? Ik, ik moet zeggen, ik, ik heb in Pakistan gewoond. Daar heb je veel nederige mensen. Dat kan ik u beloven. Maar hier in Nederland, ze hebben alles centen. Ze hebben geld. Wie doet ze wat? Maar mensen daar zijn arm. En armoede maakt nederig. Dat vind ik, ja, waarom moet je eerst arm zijn om nederig te worden? Maar goed. Zijn wij nederig van geest... Ik denk. ik denk dat we het niet altijd zijn, maar we proberen het te zijn. Met Gods geest kunnen we het. Vers 16. Want ik zal niet altijd twisten, nog voor eeuwig toornig zijn. Anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken. Terwijl ik zelf toch de e levensadem gegeven heb, zegt God. Om de ongerechtigheid zijn er hebzucht was ik toornig en sloeg het volk. Terwijl ik mij in toorn verborg. Maar het wende zich af en ging zijn eigen gekozen weg, Israël. Zijn wegen heb ik gezien... Doch ik zal het genezen, het lijden en het weer vertroosting schenken. Ziet u? Weer de trooster. En ook dat is de geest van God. Namelijk aan de treurenden ervan. God brengt troost, gemeente. En dat is ook de betekenis van, van de Pinksterdag die we vandaag in aanloop naar het toe wat verder hebben uitgediept. Troost en bevrijding op deze dag. En door wie gaat de Almachtige dit doen? Door zijn zoon, Messias. Hij is er die in alle feesttijden van God de Vader centraal staat. Maar vooral op deze Pinksterdag. Troost en bevrijding, dat is de betekenis van deze dag. En laten we ons nu al verheugen naar het komende Pinksterfeest over een week of zes toe. Laten we daarnaar uitzien als een fantastische, glorieuze jubeljaar. Wat de gehele mensheid te wachten staat. De laatste schriftgedeelte, nu echt gemeente. Laatste schriftgedeelte, Isaiah 61. De geest des heren, Heeren is op mij, omdat Yahweh mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating, eh, jubeljaar, uit te roepen. En voor gebondenen, opening der gevangenis. Vers 2. Om uit te roepen een jaar... Van het welbehagen des Heeren en een dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten. Dus het blijft niet bij de wraken, maar ook de treurenden te troosten. Vers 6. Maar gij zult priesters des Heeren heten, dienaars van onze God genoemd worden. En in een ander schriftgedeelte weet u wel wat er staat. Dan zijn we niet alleen priesters genoemd worden, maar ook koningen. Koningen en priesters. Vers 9. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der volken der volkeren en erkennen dat zij het nageslacht zijn dat Yahweh gezegend heeft en gemeente, weet u wij zijn dit nageslacht wij zijn de eerstelingen en laten we hier de komende periode naar ja, naar het Pinksterfeest maar ook naar het naar de komende periode naar uit blijven zien en er dankbaar voor zijn dat wij die eerstelingen zijn Doe